Belgiëms, uh, is uh, neergezet en een holstolk is uit ook nog eens een keer weer, uh langs je ergens langskomt komt, en je komt daar, dat is een beetje de officiële term. Dus, maar wat ik van jou begrijp is dat het eigenlijk meer een refugio was dan een oostel. voor de pelgrims, ja. ja. precies. Ja. Dan is het er eigenlijk meer een refugio. Ja. En letterlijk betekent het refugio natuurlijk herberg. herberg dus het is eten en slaap. Om te vluchten, wat jij al zei, letterlijk. Ja. ja. ja. ja. Het is, en dat vind je eigenlijk alleen in Spanje, tenminste die term. Wat, wat ik ben tegengekomen in Frankrijk heet het, heet het geen refugio, of op Een Refuge. Frans. Refuge, ja. Dus ja. je hebt in het Spaanse deel eigenlijk, ben je eigenlijk blijven hangen, of niet? Of, of, of? Nou, niet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 om uh, ja, toch met die camino in aanraking te komen. En hij mij wel eens verteld dat uh, je mag pas in zo'n refugio werken als je zelf uh, een groot deel van die camino hebt gelopen. Maar dat, Aha, dat is in jouw geval, nee, die eisen stellen ze bij jou niet. Nee. nee Oké. Okay. Nee, nee. Maar je ontmoet wel heel veel mooie mensen dan, toch? Ja, ja. zeker. Ja, dat, dat is natuurlijk een. Uh,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 als Nederlandse Genootschap een refugio uh, geadopteerd. Die mensen we ook hele, het hele jaar door met, uh, met Nederlanders. Was dat is nou, ja. nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee. nee. nee. nee een andere, oké. Okay. Dus het is ja ook de intenties en waarom mensen refugio starten en waarom ze daar gaan werken. Die zijn ook zo heel divers. verschillend, ja. ja. ja. Hm. Wil je eens iets vertellen over jouw periode daar uh, in de refugio? In Spanje, en dat is... Uh, het ja. was Villa Major de Montjardin, voorbij um, Estella, zo'n vrij bekende plaats. Ja, um, Ja. wat kan ik ervan vertellen? Ik ben er een maand geweest. werkte daar met een team van zeven, acht mensen, om dus de pelgrim zo, zo goed mogelijk te wat verzorgen. Ja, was was hoeveel mensen konden er slapen dan? Twintig, uh, 25. En je werkte met een team van acht mensen? Ja.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 in Castro Geries. En dat was ook een professionele kok. Maar die deed het dus vrijwillig, zeg maar. Mm -hmm. Dus we hadden goed eten. Er wow. werd zelfs een glaasje wijn bij gepresenteerd. En... Uh...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 shift wat je moest ja. draaien ja ja. ja ja hoe zag zo'n ja. dag eruit uh, hoe laat ging de wekker wat was toen wat wat wat, wat gingen jullie doen en nou gaan ze gaan lopen ze een hele dag door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 Um, en dan om vier uur ging het hostel weer open. En dan hadden we diensten om de mensen te ontvangen. Een soort, dan gingen we buiten aan het tafeltje zitten inschrijven. Mm. Stempeltjes. Uh, ontvangst vragen of ze wilden eten of niet. Hoe het geweest was. De kamer laten zien. Of kamer. Dat waren wel zaaltjes met uh, stapelbedden. Mm. Nou ja, Koken.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 licht uit, hè? Licht uit. Ja, dan moet je echt gaan slapen, hè, ja, man. Dus, uh, nou, dat dus deden de meesten ook wel. Sommigen haalden de avondstilte uh, <laughs> ja. avond niet eens. Ik ben blij bent dat het tien uur is. In de ja. Ja, want ja. Ja, want de wekker gaat, nou ja, wat ik al zei, vaak om, acht, om zes uur of zo, of zo ja. hoor je er? Ja.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 En ja en dan ging je ook lunchen en ik, soms heb ik wel eens echt een dagtempo gehad van nou tot half één één uur lopen. Dan lunchen en dan even 2 uur pitten. En dan werd je om 4 uur wakker en nou, dan kon je weer vijf, 15 kilometer. Hè? Ik, bedoel, ja. ik weet niet of jij dat een beetje ja, meegemaakt. Ja, natuurlijk. Dat is veel te heet ja. om uh, in Spanje overdag te lopen. Ja, dat is ja. Dat zijn zulke. Zeker een Mercedes Daar zat jij denk ik niet. Nee, ik ja, zat, dat, ervoor. Ja, ja. Dat zat ervoor. Bij ja, ik ervoor Ja, dat leek me wel heel boeiend hoor, die daar moet ik zeggen. Ja, dat is Daar echt ben je doorgelopen? Een, uh, ja, daar ben ik ja. doorgelopen. Ja, dat was de uiterste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 Annelies, oh, nee. wil jij eens uh, de eerste muziek die je hebt meegenomen aan, uh, aankondigen? Dat heb je nou niet gezegd, dat ik dat nou maar moest meedelen. Je hebt twee, twee uh, CD's. Zondig ja. maar even aan. Oké. Okay. Oh, wel, je hebt hem wel. Um, Ariel Ramirez, Het Sanctus uit de Missa Criolla. En heb je daar nog een bepaalde reden bij dat je dat uh, um, hebt uitgemaakt? Nou, de Missa Criolla en de. Um, um,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 in. Hè. Je, en je staat nog in de keuken en je hebt heel veel dingen te doen. Terwijl wij als uh, Pelgrims, wij heel veel mensen die we dan bijvoorbeeld bij jullie tegenkomen, die hebben we al veel eerder tegengekomen. Dus is het is weer, Hé, hallo leuk dat je zie. En weet je, en dan zit je er ja. meteen in en heb je een band. En, en uh, vaak uh, ik heb ook heel veel met mensen gelopen. Hè. Dat heb ik de vorige uitzending al ge, uh, gezegd. Um, ja, en dan het, soms, soms kan dat een uur zijn, soms is het twee minuten, soms is dat een dag ah, ja. en bij één iemand is dat een, een ruime maand geweest. Dus dat is, dat is denk ik toch anders dan het, als je het gast hebt. Maar daarom is het ook zo leuk dat jij in de uitzending bent, dat je ook kan vertellen van, nou hoe is dat nou? Hè? Je, maar je hebt eigenlijk nu dus weinig contacten nee. gehad met de gasten die Nee, wel van. veel contacten, oh, wel jawel, jawel. ja Maar um, ja, kort voor een middag, een avond en, en verder niet eigenlijk. Maar je kreeg wel de avonturen van de dag, dus je kon mooi verschillen ja, maken, want ja. iedereen had eigenlijk hetzelfde stukje afgelegd voordat ze bij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 En als mensen nou blaar hebben, jullie, konden jullie daar nog wat aan doen? Ja, voetenbadje geven en uh, doorprikken en uh, pleisters Dat erop. deden en, uh, jullie ook. Ja. Oké. Okay. Toevallig ben ik verpleegkundige, dus dat was ah. al Ik begin nu te begrijpen waarom je die baan gekregen hebt. Ja, vier, nee. vijf talen verpleegkundige. Oh ja. <laughs> oh, waarschijnlijk goed <om> koken. Een beetje gelovigen. Ja. <laughs> ja. ja. ja. Kun je iets over zeggen over dat gelovige stuk en, en met betrekking tot de camino? Um,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 He, en Je hoopte dan beter te worden juist door die wandeling te de maken. Wandeling, ja. ja, Je kan je voorstellen dat dat ging ook. Dat je niet er nog zieker goed. van wordt of dat je onderweg sterft. Ja. ja, precies. Hoe gaat het tegenwoordig? Vliegen de mensen gewoon terug dan of zo? Ja. ze lopen alleen heen van. en daarna ja. het vliegtuig weer terug? Ja, ik heb ook mensen gesproken die, uh, die terugliepen en dat vonden ze vreselijk. Want het is de heel anders of je naar een. Nou, de wegwijzer ging nog wel, maar het is heel anders of je echt toe loopt, een doel voor je, of dat je het doel achter je hebt. Ja, ja. Dat is ja. bijna niet, uh, ja. niet te doen. Ja. Maar goed, het katholicisme. Ja. He, dus dat was toen eigenlijk alleen maar een katholiek uh, feestje. Uh, nou, toen is, denk ik... Uh, rond... Je noemt het feestje, maar daar werden mensen toch ook wel, ook wel naartoe gestuurd als boetedoening. Ja, ook. Ja. Hmm. Zelfs uh, rechters die lagen, legden wel een straf op. Zo van, nou jij maar staat naar ja. Santiago lopen. Ja. Ja. En, en dan, heel vaak uh, haalden mensen dat ook nee, niet. Die stierven nee, onderweg precies. van uh, ellende. Ja. ja, natuurlijk het verdienen van aflaten. Dat was ook een belangrijke ja. reden. Om, uh, ja. Je kreeg zoveel aflaten als je naar uh, Santiago was gelopen. En ja. aflaten is weer een soort...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 als je die tekst neemt van uh, Jezus in, uh, Johann in het Johannes-evangelie. Johannes is trouwens een broer van Jacobus. Dat is de... Yes, Oké, okay, is van, van vlees en ja, oh, okay. ja, Ja. ook ja, ja. ja, ja. Mooi. Um, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Yo solo camino, uh, je suis la uh, rue. Dan... Um,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 loop ik eigenlijk al mijn weg. Ja. En uh, ja, en dat is eigenlijk zeg je van eigenlijk nou ja, dat een soort belangrijke overeenkomst met uh, nou, dat vind ik een mooi parallel. Want ja, het leven naar Santiago, de wandeling in Santiago is natuurlijk ook een soort uh, bijna een, een, een, hoe zeg je dat voor zeggen we dat vorige keer nou? Een parallel in universum bijna, ten opzichte van het gewone leven. Uh, er zijn natuurlijk uiteraard verschillen en er zijn overigens. Het is een levenspad. Van, uh, he, he, het is een soort levenspad. Die ja. gewoon tegenkomt, ja, kom je ja, zelf gewoon continu tegen. ja, ja. ja. Nou, Zullen we even naar de volgende muziek? Uh, is prima, Herman? Dat is helemaal goed. Uh, mag je nog even aankondigen, Annelies? Um, de volg-, het volgende nummer is um, Mi Zirlu, Van uh, de Joodse muziekband Klik, met Claren McFadden als uh, zangeres.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 wat houdt dat precies in en waar komt die schelp vandaan? Oh jee, volgens mij komt die uh, van dat Noordwest-Spanje. Noord, wacht even, Noordoost. Wat is het nou, Westen? Noordwest-Spanje. Uh, waar waar die die, ja, waar die begraafd is, daar, is daar, daar lagen die schelpen. Ja, ja dat is een soort ja, symbool. Ja, daar lagen die schelpen toen hij in land werd gebracht. We hebben het over Jacob. Ja, ja, Jacob is de Jacobus. meerdere. Ja, en en het de, het volgens de Jacobs Jacobsschelp. Ja, ja, precies. Oh, okay. precies. Dat is, ja, dus als je Jacobsschelp wil eten, dan eet je precies die schelp. En ja, dat zijn die grote schelpen van nou, wel, wel 20 centimeter doorsnee die Shell ook die Shell, uh, ja. gebruikt.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 en uh, nou dat is daarom is het dus het teken uh, geworden van, okay. de, van de pelgrimage mm. ja. ja, want ik kon hem uh, overal tegen, daar mm. ja, ja. ook nu ja. ermee geconfronteerd worden, nou, het, ik heb hem bij jou nu ook gezien, ik heb hem misschien al jaren maar ik had hem gewoon nog nooit gezien nee, Precies. nou het grappige is dat uh, elke pelgrim, pelgrim, die heeft hem dus op zijn rugzak uh, zitten en uh, iedereen herkent dus ook van hé, hey, dat is een pelgrim naar Santiago om te bestellen, en ik ben bijvoorbeeld wel eens naar Lourdes geweest ondertussen hè. Dus je kan, die, het komt vlak langs Loerdes. Lourdes ik dacht, nou, dan word ik een pelgrim in het kwadraat en dan ben ik een eh, pelgrim naar Santiago en dan ben ik ook nog eens een pelgrim in Lourdes, dat vond ik wel een leuk ik echt idee echt wel al alle de, ja, de, ga de, de, je hebben. en ik moest een stukje met de taxi want ik had de bus gemist, want de, de, de bus zou over kennis een minuut uh, uh, verder gaan, en dat was één één bus op de, nou ik denk uh, drie bussen per dag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 ophalen Om naar Indonesië te gaan, omdat dat ook een oude wens voor was. Nou ja, ik ben in ieder geval van mijn plan afgedwaald. Ik ben naar Indonesië gegaan. Ja, en toen hebben we drie maanden door uh, Borneo gezworven. Oh. Uh, nou, het was heel. Ja, het was, het was wel bijzonder, maar het was ook uh, heel afmattend. Ik was uh, 10 of 15 kilo afgevallen, geloof ik, in no time. Zo. En. Uh,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 Van 92 tot 97...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 Ga ik eerst naar de kerk, daarna ben ik voor iedereen ja, beschikbaar. Ja, het is echt wel heilig. En dat, dat levert heel veel op, moet ik zeggen. Dat is heel bijzonder. Uh -huh. Ben je nou verbonden als vrijwilliger? Doe je nog Jawel, ja, wat bezoekjes. En, uh, bezoek, bezoek aan uh, uh, 80-plussers is dat, geloof ik, ja. Uh -huh. uh, als ze jarig zijn. Nou, veel doe ik niet. Ja, de kinderdienst. Ik heb zeven jaar in Aardenhout, want dat is één, één uh, gemeente, Dan heb ik het kinderkoor. Gedirigeerd. Hmm. Met veel plezier moet ik zeggen. En met heel veel passie, hè? want daar ja. kennen wij elkaar van. Oh, Mijn dochter ja, ja. In, in Aardenhout? Nee, in Zandvoort. Zandvoort. Maar, eh, daar kwam ah. je regelmatig eh, bij diensten ook. En ja. dan stond je vol enthousiasme te dirigeren. Ja. ja, dat hele, vond ik wel heel leuk. De hele meenemen. Ja, de hele kerk meenemen. Ja, nou, ja. Nou, <laughs> nou, dat ja. vertellen, wij hebben nog eens een keer solo gezongen samen, Annelies. He? Bij de het ja. dienst van die... Ja, Wat uh, hebben we ook alweer gezongen. Nou, een of van de Pelgrimslied. Uh, oh ja, dat niet Oh ja, In, ja. Vra, we niet? Oltre, ja. Oh ja, Ootrea, ja. ja. ja. Maar dat was leuk. Ja. Wij moeten nu gaan vragen of jullie het willen zingen. Ja, dat kan je vragen. <laughs> ja, maar dat zegt. Echt... Ja. <laughs> ja. Ja. Zullen we langzamerhand naar de volgende muziek? Of wil je nog iets zeggen? Nee, want we zijn langzamerhand aan het einde van het ja, uh, ja, zeg van het interview het maar over de tijd. Mm -hmm. Nou, dan mag je Willy Nelson. Dat heb je ook meegenomen?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 En heel fijn dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Dankjewel dat ik ook hier Dankjewel. mocht zijn. En ik ga straks ja. nog even wat voorlezen. Oké. Okay. Uit de Bijbel. Rob, heel erg bedankt voor de techniek. Ja, aangedaan. Aangedaan. Je hebt uh, wat uh, probleempjes hier en daar uh, ontvangen. Nou, maar, het uh, het verliep niet allemaal vlekkeloos, maar uh, we komen er altijd wel uh, weer Een uit. soort jo. mini Camino. wel uh, ja joh. Zo kijkt iedereen tegen En Leon natuurlijk heel erg bedankt voor Dankjewel. het voorlezen en het samenstellen van de agenda. En Mario, leuk dat je er bent.